Hier. Ik wens je het een gek 2026. En luister ook zeker deze maand naar Slam voor jouw kans op een onvergetelijke trip naar Las Vegas, baby. Hoi, Niks maar aan. Goedemorgen op vrijdagochtend. Het is uh, 5 minuten over 10. Buiten sneeuw. Glad, koud. En hier de zomersabiets van. Jugel! Zijn remix van Ultranite 3 hoor je nu in de Slammix Marathon. De beste DJs weer opgetrommeld vandaag. En Jugel, uh, al uh, drie tracks lekker aan het trommelen hier op uh, de vrijdagochtend. Buiten, sneeuw, glad, koud. En je handschoenen samen met de zomerse beat van de Slam X Marathon. Warm je op, welkom. Dit is de vrijdag van Slam. Goed je erbij bent. Een vrijdag die misschien niet helemaal voelt als een vrijdag... Nog een beetje gek zo tussen oud en nieuw en het weekend in, maar uh, het is de eerste van 2026, dus we pakken groots uit. De grootste DJ's tot zes uur morgenochtend in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Jukkel, tot elf uur. Van Slam. Happy New Year! Ja, Glenn, dankjewel. Ja, ook uh, de beste wensen voor 2026. En dankjewel dat je ook dit jaar weer hebt gekozen voor uh, Slam. Ook in het nieuwe jaar, elke vrijdag, je weekend starten met de grootste DJ's achter elkaar in de mix. Dit is de Slam X Marathon. Als je erbij bent vanochtend, laat van je horen via de Slam app. Ik hoor gewoon heel veel vrienden van ja, het is toch tussen, tussen oud en nieuw... en het weekend in, dan ga je toch niet werken. Ja, tuurlijk wel, er moet natuurlijk ook gewoon op vrijdagochtend gewerkt worden. En je hebt de Slammix Marathon nodig. En welk weekend het ook is. 24 uur lang, de grootste DJ's in de mix. Uh, Gijs is erbij. Lekker aan het werk in de vrachtwagen. Door de sneeuw en Slam op de radio. hij hey, werk ze daar, we houden je scherp met de Slammix Marathon. En Jugel. als er opeens een slang uit je radio komt. Die komt zo uit het mandje van Hugel uh, met uh, deze muziek. Je hoort hem een uur lang in de mix. Sleimix marathon Hugel doet me een beetje denken aan uh, Egypte. Januari gaat een uh, goede maand zijn hè, om naar Egypte te gaan. Lekker zonnig, nog niet te heet. En dit zijn de, de zonnige van Hugel. Tot 11 uh, uur bij ons in de mix. Het is glad op de wegen. Dit zorgt voor vertragingen op de A12 richting Oberhausen, tussen Oudijken en de grens met Duitsland, 15 minuten. A30 richting Ede tussen Scherpenzeel en Lunteren, 13 minuten. En de A37 richting Meppen, tussen Zwarte Meer en de grens met Duitsland, 14 minuten. Er zijn meerdere auto's vanochtend van de weg af geraakt. Dus uh, rij voorzichtig en blijf scherp met de Slemmingsmarathon. Onderweg naar hopelijk je weekend. Jugel, tot 11 uur in de mix. Slam-luisteraars en Slam-DJ's. Zet hem op in het nieuwe jaar. Hoi, hoi. Ja, Patrick, jou de beste wensen. En dit is de vrijdag van Slam. Een lekker begin van het nieuwe jaar met uh, de beste DJ-sets. Onder andere nog later bij ons in de mix. We hebben Akraes, John Summit en David Guerra op de line-up. Volledige line-up, check je op slam.nl. Nu de zomerse beats. Op een koude dag. Jugend. Tot 11 uur in de mix. me sale el sonido la cabeza que me hace... Mm. del club, no se me sale el sonido a la cabeza que me hace. zo 2026! Yep. Dennis, dankjewel. Beste wensen daar ook aan uh, de andere kant van de radio. Terwijl het uh, maar door blijft sneeuw op, uh, op dit moment. Sneeuw smelt op een hoop plekken. Uh, morgenochtend schijnt dat anders te zijn. Het uh, wordt namelijk aankomende nachten kouder dan meer sneeuw. En waarschijnlijk worden we dan morgen op zaterdagochtend wakker met een wit landschap. Dit is de snelste route naar je weekend, de Slime Mix Marathon. We hebben de grootste DJ's allemaal achter elkaar in de mix. En zometeen hier, Lumine, een uur lang te horen. En dit zijn de lekkere trommeltracks van Hugel. Nog een paar minuten bij ons in de mix. Oh, me tiene loco, me tiene loco, bajo la matica de coco. Pren demos, een, twee, een, twee, drie, vier, een, een, twee, drie, vier, een, een, De coco, prendemons 1, 2, 3, 4. Me tiene loco, Bajo, me tiene loco. Bij hoge mastica de coco.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 Prendemos uno.